Maiel Hageman met het NOS Journaal. De zwaarste juli-storm in meer dan een eeuw is over zijn hoogtepunt heen. Het KNMI heeft ook in Friesland code oranje ingetrokken. Alleen voor het waddengebied geldt nog code geel vanwege de harde windstoten. De storm heeft het leven gekost van een man uit Strijen. Bij een hotel in Wolfhees in Gelderland viel een boom op zijn auto. Verder zijn door de zware windstoten honderden bomen ontworteld... takken op de weg gewaaid en auto's beschadigd geraakt.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 Het weer, de regen trekt weg en de wind neemt af. Vannacht opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen geregeld zon, smiddags in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwak tot matige wind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zandvoort en zomerhit. Is de zomer van ZFM met, met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts. Seatbelt. Hold on. Hold on. En het is tijd wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1.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 jack up that body that body that body that body, the body, the body. Dance to the music